Annan heeft op Schiphol het register getekend voor de 298 slachtoffers van de vliegramp. De voormalige VN-topman sprak van een tragedie voor de families en voor landen. Hij hoopt dat er een degelijk onderzoek komt naar wat er precies is gebeurd. En zei verder dat de daders verantwoording moeten afleggen. Vrijwel alle bestuurders in de publieke en semi-publieke sector verdienen nu nog meer dan de nieuwe Balkan en de norm die volgend jaar ingaat. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Vanaf 2015 mogen de bestuurders maximaal 169.000 euro per jaar verdienen. Vooral in de zorgsector en bij financiële toezichthouders zijn de salarissen nog hoog. Vaak zelfs hoger dan de huidige norm van 230.000 euro. In het onderwijs voldoen bestuurders beter aan de norm. Op veel Europese wegen is het druk vandaag. In Frankrijk, Duitsland en Zwitserland staan lange files. De ANWB voorspelt voor dit weekend ook topdrukte op de Nederlandse wegen naar het zuiden. Omdat een miljoen mensen nu op vakantie gaan. Vanochtend was het vooral druk op wegen naar de kust. Het weer veel zon en 30 tot 33 graden. In het zuiden is er wel kans op een bui met onweer. Morgen wisselend bewolkt met soms een onweersbui. Dan wordt het zo'n 25 graden. Na het weekend blijft het warm met af en toe een bui.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 So fine het begin van de tweede uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Je hoorde de nieuwe single van Michael Jackson... tezamen met Justin Timberlake. En dat was Love Never Felt So Good. Het is acht minuut over drie. Wat gaan we nu twee allemaal doen, Albert-Jan? De hoofdmootluisteraars uh, zal natuurlijk zijn... de evenementenagenda rond uh, half vier. Want je viel het versteld staan van wat voor evenementen er toch ook tijdens deze hete zomerse dagen in, uh, in en rondom Zandvoort worden georganiseerd. Je hebt Dat... weer een minuut of uh, tien nodig? Nou, ik denk het wel. Ja, uh, ja, zoiets. Nou, misschien iets korter, maar in ieder geval twee fillertjes, zoals het zo mooi heet. Half vier, de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Tussen de zomersmuziek muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En dit uur kunt u ook van uh, ons uh, de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 uh, uh, horen... Want die wordt momenteel, ze zijn momenteel in het derde gedeelte van de qualifying. En dat is allemaal in Hockenheim, Duitsland. Morgen om twee uur is de race. En de uitslag van de kwalificatie krijgt u verderop in dit programma. Uiteraard volgen we voor u ook de Tour de France. De veertiende etappe met nog ongeveer 80 kilometer te gaan. Tot aan de finish met twee zware calls tijdens deze veertiende etappe. En tussen half vier en vier uur gaan we praten met Rob Petersen. U beter bekend als de stem van het circuitpark Zandvoort. Maar hij is druk bezig met uh, een allerlei uh, uh, mobilia te verzamelen. En dat heeft alles te maken met de historische Grand Prix uh, die uh, verreden wordt eind augustus hier op het circuitpark Zandvoort. En het circuit bestaat dan 75 jaar. Daarover straks meer in het tweede deel van dit programma. Maar natuurlijk eerst veel Zandvoortse en zomerse muziek. Zo is het. Die gaan er zeker aankomen. Ook in dit uur bij CFM. Maar eerst deze van Types Mode. Hier is People Are People. de Deepest modes met People Are People. En leef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal, ga dan naar kanaal 40. Cfm TV, 24 uur per dag. De laatste nieuwtjes. Hier is Crystal Waters. Jan D. Van Lekker mee met deze zorgige surf van Crystal Waters. Jor de Gypsy Woman. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, Report. Ja, zojuist in Duitsland is de kwalificatie van de Formule 1 verreden. En we weten nu wie de pole position voor morgen behaald heeft. En natuurlijk wie er 2, 3, 4, 5, 6 zijn. Goog met Johan? Maar laten we eerst even gaan kijken wie daar niet tussen staat. Dat is Hamilton. Want die was in de eerste kwalificatie op een ja, toch gewoon rechtstuk circuit. Blokkerende voor, linker voorwiel En is toen gecrashed. Dus die zult u bij de eerste zeven niet tegenkomen. En dat betekent natuurlijk voor Rosberg als, dat hij als hij morgen de race uitrijdt. In tegenstelling tot vorige keer dat hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap kan gaan vergroten... ten aanzien van Lewis Hamilton. Want de stand is momenteel uh, 165 punten voor Nico Rosberg... en Lewis Hamilton 161. Dus Hamilton was hem op vier punten genaderd. Maar wellicht dat morgen de afstand tussen deze beide heren... weer vergroot gaat worden. De opstelling, de startgrids van morgen, 2 uur... Uh, live uh, op de diverse kanalen te volgen. Op Pol uh, Kimi... Uh, nee, uh, ja, Rosberg. Nico Rosberg... Gevolgd door Valerie Bottas, en dat zijn de twee heren op de eerste rij. Gevolgd door Magnussen en Massa. Ma drie Massa, vier Magnussen. En daarachter staan dan weer Ricciardo en op zes staat Vettel. En waar staat dan de eerste Ferrari? Die staat op de zevende plek, Alonso. Dus nogmaals... Rosberg van Kop, gevolgd door Bottas. Dan hebben we Massa, Magnussen, Rieke Jardim en Vettel. En als zevende Alonso. Morgen twee uur, de Formule 1 race in Hockenheim. En uiteraard op de Duitse tv te volgen, neem ik aan. Ook en op de diverse sportkanalen. Hier is Dotang en Home, we druimen op verzoekspeciaal speciaal voor Mo.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 Song look into the It all.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 Uh, dat ijsje, dat verzorgt wel uh, voor uh, koeling hoor. Ja, heerlijk. Joden de Kansenklap en Kammer Chameleon, we hebben even een uh, kort golfbericht voor je. Nou, kort golfbericht, laten we eens even... Ja, daarvoor gaan we naar het uh, Open en wel naar het Britse Open. Uh, wat in Liverpool verspeeld wordt. Uh, Joost Luiten uh, maakt geen deel uit dit weekend meer van de deelnemers. Want van Joost Luiten is klaar met het Britse Open. Hij gaf zijn zwakke eerste ronde uh, een vervolg vrijdag in een tweede ronde op de Royal Liverpool Club. De 76 slagen waren er minder dan in zijn bijzondere matige 81 slagen van donderdag. Maar met een dagscore van plus 4 zakte de Blijswijker naar een onderste regio van het klassement. Met een totaal van 157 slagen, 13 boven par, was de kut niet eens in zicht voor Luiten. Luiten speelde in Ho Lake zijn derde major van dit jaar. In de US Open miste hij evenals het, in de Britse Open de kut. In de Masters op Augusta eindigde de Nederlandse beste golfer als 26 e en uh, goed, dus hij is er dit weekend niet bij. Maar wie zijn er wel bij? Nou, dat zijn uh, twee, uh, momenteel is de derde ronde. Moving Day noemen ze dat ook wel. Dus degene die in de aanval gaan in de aanval om de, de leiders te achterhalen. Het is nu halverwege de dag. En uh, momenteel hebben we twee leiders, uh, uh, kan u vermelden. Uh, Allereerst uh, de Ier, Rory McIlroy, met min 12. En uh, gelijk uh, staat hij daarmee met Ricky Fowler uit Amerika. Ook min 12. En heel verrassend gevolgd. Door de Spanjaard Sergio Garcia op min 9. Maar nogmaals, de rondes zijn nog niet voltooid. Er kan nog van alles gebeuren. Oké, okay, maar slecht weekend dus voor luiten buiten. Nou, Ik kan buiten spelen. Ja, dat is waar. <laughs> Het is twee minuten voor half vier. Dat betekent dat we zometeen na de volgende plaats voor je hebben. De evenementagenda van alle evenementen die de komende dag in zo voort gaan plaatsvinden. Maar eerst deze? Hier is Mr. Props en Waves.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 I'm gonna Vim maakt een hele goede opmerking. Wat gaat die plaat in één keer snel, zeg? Ja, dat krijg je Als het een remix is, de Robin Schulz remix... van de single van Mr. Props en Waves. Het is één minuut over half vier, Tijd voor de evenementagenda. En het is weer een behoorlijke waslijst, hè Albert-Jan? Nou, ik zou zeggen, ga rustig zitten, hoor. Ik ga erbij zitten. Want Zandvoort bruist van de evenementen. En allereerst uh, begint de recreatie in de tweede week. En de recreatie is een vrijwillige stichting... en Zandvoort, die ieder jaar in de zomervakantie... twee weken kinderactiviteiten organiseert... De Recreariër organiseert dit voor de 47e keer deze twee weken... vol met activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 12. Wat er de komende week allemaal nog staat te gebeuren... u kunt het nalezen op www.recreare-zandvoort.nl www.recreare-zandvoort.nl En natuurlijk bent u ook, nog van, ook van harte welkom in het Zandvoorts Museum. Want daar is een zomerexpositie uh, uh, momenteel gaande. En wel van naam van Ada Breedveld en de zomerse Verrassing. Het Zandvoortsmuseum heeft een verrassende zomertentoonstelling uh, samengesteld. En vanaf 18 juli tot en met 17 augustus kunt u genieten van en aankopen doen van een aantal kunstenaars. Iedereen is van harte welkom uh, in het Zandvoortsmuseum. En uh, meer informatie daarover deze zomerexpo kunt u vinden op www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En het kan u ook niet zijn ontgaan... de kermis is er weer. Op het Ballersplein en de aangrenzende boulevard... zijn zo'n 30 zaken opgebouwd. Voor de oudere jeugd staan er diverse attracties klaar. En toppers op de kermis in Zandvoort... zijn er weer de breakdance en het turbopolyp. Voor de jongere kermisbezoekers... staat er een draaimolen... en een mega salto-trampoline opgesteld. Altijd prijs geldt voor de kleinsten... bij de skateball en touwtje trekken. En waar... Vindt dit allemaal plaats op de Boulevard Bernard van 8, 18 juli tot en met 27 juli. En meer informatie kunt u vinden op www.kermiszandvoort.nl www.kermiszandvoort.nl Dan, eh, dat is uh, vanmiddag uh, is dat uh, het geval, de 19e, een optreden in het muziekpaviljoen. Laat u verrassen tijdens uh, deze muzikale uitvoering uh, op het uh, muziekpaviljoen aan het Raadhuisplein. En vanavond vanaf 4 uur, back to the 90s. Saturday, Saturday the 19th, we are going back to the 90s. Da, onder dat uh, thema vindt er vanaf, uh, live muziek plaats in de Halterstraat, back to the 90s. Vanaf 4 uur. En het wordt georganiseerd door Café Buddies, Feestcafé de Kliksbaan en Café René. Dus live muziek in uh, de Halterstraat vanaf 4 uur. En 20 juli, dat is, uh, is het weer zover... dan is het weer Zandvoort Alive. En we hebben van uh, onze weerman begrepen... dat het ideaal weer wordt... de 20e om uh, zo'n evenement te organiseren. Zandvoort Alive. Voel je de warmte van zand al tussen je tenen... terwijl je een heerlijke versgemaakte mojito opslurpt. Dat begint allemaal morgen om 4 uur... bij uh, Mango's Beach Bar en Bruxelles aan, aan zee. En dan heb ik het over de Boulevard Bernard 14 en 15. Meer informatie over dit swingfestijn kunt u vinden op www.zandvoortalive.nl. www.zandvoortalive.nl Dan gaan we naar 23 juli. Dan heb ik het over Red Carpet Bingo. Red Carpet Bingo is een hippe bingo-show voor ladies only. Met exclusieve prijzen en boordevol gezelligheid. En dat vindt allemaal plaats in Meijers-aan-Zee... strandafgang de vovrage nummer 16. Meer informatie en voor entreekaarten... Uh, uh, verwijzen wij u naar www.redcarpetbingo.nl www.redcarpetbingo.nl Dan gaan we naar 26 juli. Dan is het om drie uur weer tijd voor het muziekpodium. Het Zandvoortsmuseum organiseert iedere laatste zaterdag van de maand... een open podium voor creatief talent met alle leeftijden. En zij doen dat allemaal onder de noemer van Museumpodium. Dat is allemaal dus het mu Zandvoorts Museum, En dat is op 26 juli en begint om drie uur. Dan is het ook weer tijd voor het Amsterdam Festival op 26 juli. Een festival in Amsterdamse sferen. De hele dag zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden. Zoals bij First Wave Surf School. Altijd al eens willen de surfen op de golven? Nou, ga u dan surfen. Kijk dan even op de website van firstwavesurfschool.nl. firstwavesurfschool.nl, 26 juli. Dan is het tijd voor 27 juli wel weer de Jutters kofferbakverkoop. Vorig jaar was de Jutters kofferbakverkoop wat een woord. Op het Gasthuisplein in Zandvoort een groot succes. Daarom heeft de organisatie besloten om dit evenement ook in 2004 weer te organiseren. Wilt u ook spullen verkopen op deze Jutters kofferbakverkoopmarkt? Dan kunt u een plek reserveren voor 10 euro. Ga dan even naar de website van de organisatie www.onair-events.nl www.onair-events.nl de Jutters kofferbakverkoop 27 juli vanaf 10 uur op het Gasthuisplein. En het duurt allemaal tot 4 uur. En last but not least, op 27 juli kan u weer de tango gaan dansen. En dan wordt u verwezen naar Strandpaviljoen Meijer aan Zee. Dus tango-liefhebbers, laat deze kans niet voorbij gaan. Strandpaviljoen Meijer aan Zee, 27 juli. Meer informatie over dit evenement kunt u vinden op www.lkbco.nl. Www tot zover. Weer heel veel evenementen de komende dagen hier in Zoonvoort. Wil je ze op je gemak nalezen? <laughs> zet je tv dan op kanaal 40 digitaal via SIGO. En volg alle laatste nieuwtjes en uiteraard ook de agenda via CFM TV. Heb je hem al, de CFM-app, op je telefoon? Ik wel. Ja, je kan hem vanaf nu downloaden, de cfm tip. Hou CFM je eigen lokale omroep in de gaten en installeer hem nu. Via de Play Store of de App Store is hij geheel gratis verkrijgbaar. Hier is Frans Kalle. ...dat om half drie al van onze eigen weerman Lex van de Hoorn... Je hoort de België meer trouwens om half drie. Op dit moment 33 graden in voor 33 graden. En dan lekker natuurlijk op het strand zitten of liggen... ...en de radio aan hebben op CFM Zandvoorts, 106.9 FM. Heel veel zonnige muziek vanmiddag tussen twee en vijf. Zo ook deze van Frans dat was Ella Ella. Ja, we hebben vanmiddag een gast in de studio. Je zei het aan het begin van dit programma al. Rob Petersen is vanmiddag te gast. Goedemiddag Rob, welkom. Ja, goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob, gezellig uh, om er weer te zijn. Ja, fijn dat je even tijd hebt gevonden. Ik begrijp dat ik straks door moet naar het strand. Want je hebt een ja, uiteraard. Het strand. uiteraard. uiteraard. Ja. Uh, we gaan even met jou vooruitkijken. Uh, uh, en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Naar de historische Grand Prix uh, op het circuitpark Zandvoort. Een driedaagse evenement op 29, 30 en 31 augustus. En het wordt al voor de derde editie uh, georganiseerd. En... Uh, Jullie zijn al volop met de organisatie bezig? Ja, we zijn volop ermee bezig de hele jaar eigenlijk al. Maar nu, de, nu het nadert, wordt het natuurlijk steeds drukker. We hadden vorig jaar bijna de beste prijs van het beste historische evenement in heel Europa. Daar waren we al ontzettend blij mee dat we genomineerd waar, werden. Ja. Eindigde op de tweede plaats. Als je nagaat wat er allemaal in heel Europa georganiseerd wordt. Dus we gaan dit jaar voor de hoofdprijs. En ja, als je kijkt naar alle klassen die er zijn op uh, dit weekend, dan is dat wel heel uniek te noemen. Uh, je, je zegt tweede, wie zijn de eerste geworden dan vorig jaar? Uh, ja, de Grand Prix van Monaco. De, nou. de, dat is de historische <laughs> Grand Prix van Monaco. En dat is ook niet erg om daarvan te verliezen. Wat trouwens ook een heel mooi historisch evenement is, is voorafgaande aan de Le Mans. Uh, 24 uur van Le Mans. Heb je ook altijd zo'n zo historische race? Ja, de classic uh, ja, 24 uur. Ook een uur, prachtig ja. evenement. Ja, schitterend. Ja. Maar laten we teruggaan naar uh, 29 en 31 augustus aanstaande. Historische Grand Prix Zandvoort. Jullie gaan uh, nu voor de hoofdprijs. Het zal, zal ja. moeilijk, moeilijk worden om uh, Monaco uh, te verslaan. Maar... Ja, o, dat, dat is ook niet de bedoeling. Mon, nee. Maar we willen gewoon een, een evenement neerzetten... wat we nog nooit gehad hebben in Nederland. Het gaat lukken als je kijkt naar de startvelden. We hebben drie echte Formule 1 races. Uit verschillende era's. Waarbij de laatste Formule 1 wedstrijd... De wagens zijn uit de jaren 80, de, die hier ook gereden hebben, de laatste Grand Prix. En als je dan ziet dat we nu meer dan 26 inschrijvingen hebben en er maar 26 mogen starten, dan ja. Ja, kun je wel heel erg trots zijn als organisator dat dat in ieder geval heel goed gaat. En dat is al een uitbreiding ten opzichte van vorig jaar? Ja, vorig jaar hadden we die drie klassen ook, maar toen hadden we ongeveer 18 tot 20 wagens. En die drie klassen nu bij elkaar alleen al hebben we al bijna 80 inschrijvingen. Dus het is een geweldig veld. Dus in het voortraject heeft, heeft het onderlinge netwerken wel geholpen. Omdat het dus ja, meer vorig mensen jaar hebben... waren er veel vragen en twijfels bij Engelsen nog die over zouden komen. Zandvoort had natuurlijk de reputatie met geluidsnormen. Uh, en men was daar een beetje huiverig voor. Nu uh, gezien alle commotie en alle ja, positieve reclame van vorig jaar... Uh, komen echt alle toppers uit uh, heel Europa met hun Formule 1 auto's. Dus die drie Grand prix zijn heel mooi. Maar dan ben je er nog helemaal niet. Nee. We hebben de absolute top op het gebied van... Uh, Autosport in historische toerwagens en GT's. We hebben de top van de Formule 2. We hebben de uh, officiële Coupe Lurani. Dat is een Formule Junior wedstrijd. Voor uh, wagens uit begin jaren 60 in de Junior Formule 1. Zeg maar. Dat is een uh, veld van 40 auto's. We hebben de 500cc. Dat zijn de ouderwetse racewagentjes van vlak na de oorlog. Zeg maar. De 500cc is waar onder andere Stirling Moss Moswereld beroemd geworden is. En dat is ook een dik veld wat we hebben. En we hebben de groep C. De groep C speelt, spreekt heel erg tegen verbeelding. Want Jan Lammers won ooit in Le Mans met zijn Jaguar. Nou, zo'n Jaguar startte dus ook weer dat soort wagens. Mercedes, uh, ja echt spice. een schitterend veld van de groep C's. En om het dan nog mooier te maken hebben we de Duitse Rennsportmeisterschaft. Die hier ook op wordt gereden heeft eind jaren 70. Dat zijn de futuristische tourwagens uit... Uh, de Duitse zelf hele dikke Capri's, uh, Ford Escorts met turbo's. Uh, kortom, uh, de BMW Procars, de, de M1's. Het is een veld wat uh, heel populair is binnen, binnen de autosport. En die we, dus ook, dus we hebben eigenlijk alles wat, er, wat mooi is aan autosport. Yeah. Ja. En uh, je zei het al in het begin van het interview. Van, uh, je, je begint eigenlijk al. De, de races zijn nog niet afgelopen het ene jaar. En je begint alweer ja. er vooruit te kijken. En dan leg je ook alweer de contacten met de diverse rijders. Van, komen jullie volgend jaar weer terug? Ja, we hebben, we hebben een, een contract met de Masters uh, organisation uit Engeland. De Masters die organiseren ongeveer vier series. En het mooie is dat als je daar lid van bent. je hebt een raceauto. Dan heb je er vaak meerdere. Dus gaat dat bij die Engelsen? En die nemen ook die andere wagens mee. Dus dat, dat, dat, die, dat contact met de Masters... wat, wat de Historische renclub en de ski wordt samen hebben... dat is essentieel voor de basis. En daaromheen hebben we dus nu een aantal andere series kunnen contracteren. Dus we beginnen ochtends, nee, donderdagmiddag, met trainingen. Ja. met ook nog met kwalificaties. En vanaf vrijdagmiddag tot aan zondagavond zijn het alleen maar wedstrijden. Ja, gaaf echt, echt van, van, van, van half negen s morgens tot half zeven... is het continu races, races, races. Want zoveel klassen hebben we. Ja, dus, dus, ja dat, is, dat is het mooie. Dat je dus een vol, vol, vol uh, startersveld hebt in de diverse klassen. En dus continu actie. En in het weekend is dus alleen maar races. Ja, dus, en, uh, en wat natuurlijk veel uit Zandvoorters vorig jaar geweldig vonden... is uh, de, de tocht de, door het dorp. Die ja, komt er volgend de, de paraden, jaar. Ook weer. Die, uh, de die de gaat parade gaat er weer gebeuren natuurlijk. We hebben daar uh, heel veel enthousiaste reacties op. Met name van de buitenlanders. Die vinden het werkelijk schitterend. Als je nagaat, nou dat vorig jaar 73-jarige Engelse goede Rod Jolly... met zijn Linzer uh, Lister Monsernapolis, zoals de <lacht> auto heet... is een officiële Formule 1 auto. Die heeft gewoon meegedaan in die tocht, samen met zijn vrouw in die auto. Dat is een auto die is haast niet te betalen, want er zijn er maar twee uitgemaakt. En die man die zit gewoon lekker in het dorp te zwaaien en <lacht> iedereen... En, en, en maak nog een proefstartje in de Halterstraat en dat soort gekke dingen. Ja. Maar het is ontzettend leuk om die combinatie met het circuit en het dorp te ja, maken. Ja, die link. Die link, ja, dat die link. Is... En de coureurs vinden het prachtig, de organisatie vindt het mooi. Ja, ja. En voor Zandvoort is het natuurlijk een uniek moment. Ja. Die foto's gaan de hele wereld over. Van racewagens door het, door het, door het toeristendorp. Het to dorp, ja. Dus het is prachtig. Ja. Ik heb me van heel, heel vroeger nog herinneren, of van vroeger in de jaren negentig. Dat ook die historische races, maar dan heb ik het over de E-Types en de MG's en de Morgans. Die ook nog helemaal door het zand, centrum van Zandvoort reden. Ja. Om, om gezien en uh, gezien te worden. Een uh, pa paar jaar weg geweest, maar gelukkig weer terug. Ja, het is, het is heel mooi voor dat het, uh, Ja, Je ziet, overal wordt het uh, ja, daardoor extra spectaculair, zo'n Grand Prix. En na afloop uh, hebben we, na die tocht, dachten we dat iedereen weer terugging... Dat is allemaal niet zo. Want overal zag je racewagens Voor rust die zaten op een terrasje of zaten wat te eten. En ja, het is geweldig om, om Zandvoort zo te combineren met het circuit. Dus dit jaar wederom uh, de raceauto's van dichtbij in het centrum van Zandvoort te ja. zien. Top. Nou even waarvoor je waarvoor je eigenlijk hebt uitgenodigd. Ja. is dat uh, Ik zag op Text TV een bericht voorbij komen dat jij op zoek bent naar racemateriaal uit 1939. Ja, wat is er aan de hand? Het museum wil er natuurlijk ook graag iets doen rond de historische Grand Prix. We gaan een uh, tentoonstelling organiseren uh, over historie in Zandvoort. En we hebben daarvoor als, als werkgroep gekozen voor het, uh, het item Zandvoort 1939. De allereerste autorace in Nederland. Gehouden in, op, in ons Zandvoort. Op een heel ander circuit natuurlijk. Het, uh, het circuit wat wereldberoemd is geworden omdat het maar, eigenlijk maar één keer gebruikt is voor races. En daarna kwam de oorlog. We zijn op zoek naar materiaal. Maakt niet uit als het maar betrekking heeft op dat weekend van 1939. Want de Zandvoortsmuseum wordt ingericht als uh, een tentoonstelling over 1939, over die wedstrijd. Nou, nou weet ik uh, uit Betrouwbare Bron dat jij een uh, gigantisch uh, archief hebt uh, met uh, door de jaren heen opgebouwd. Maar ook over 1939. Ja, we hebben veel materiaal. We hebben op dit moment drie films. En zelfs één kleurenfilm, die komt bij de bakens Bakels vandaan uit 1939. één zwart-witfilm uit 1939. En nog een, een hele aparte film over de aanleg van het circuit. In 1939. Maar die is gemaakt door meneer van Alphen zelf. Het is heel grappig, De vrouw komt er ook in voor. Maar het leuke is dat je natuurlijk heel veel beelden ziet van Zandvoort zelf. Ja. Dus het maakt voor het Zandvoort Museum ook een hele, is het een hele leuke situatie. Een herkenbare situatie. Een herkenbare situatie. En vooral van wat er niet meer is. Want er is natuurlijk ook veel verdwenen in de oorlog. Ja, maar dan heb je natuurlijk veel fotomateriaal, uh, ook uit de 39, ja. maar dat is niet geschikt voor de... Voor nou, we hebben heel veel fotomateriaal, alleen ongeveer 60% kun je niet uitvergroten tot iets wat je kan ophangen in het museum. Ja. Dus wat doen we? We, we proberen foto's die met een goede resolutie, die gro groot te maken en die tentoon te stellen. We hebben een beker van een van de winnaars, meneer uh, uh, Rijshouwer uit Den Haag die, die wonden we een van de wedstrijden. Nou, we hebben een dus beker, we hebben een dus inschrijfformulieren, we hebben foto's van hem, allemaal beschikbaar gesteld door zijn zoon. Dus ja, dat, dat soort Geweldig. dingen zijn wel heel leuk. En Het heeft natuurlijk allemaal te maken met Zandvoort. En dat, dat is natuurlijk voor het museum heel erg mooi. En jij bent dus nog, nog op zoek naar meer van dat ja, soort curio's. Ja, het maakt ja. niet uit wat, als het maar te maken heeft met die wedstrijd. Stel dat mensen uh, nog materiaal hebben, hoe kunnen ze met jou in contact komen? Ja, ze kunnen dat mailen naar mij... Dat is het... Sorry, verstond ik niet. Rob.peterson.planet.nl. Okay. Dan kunnen ze naar mij mailen. Ze kunnen ook even ja, contact opnemen met CFM. Ja, ook of problemen. ook met de Jansen van de gemeente. Dan vinden we elkaar altijd weer. En, uh, de bedoeling is gewoon om ja, daar zo divers mogelijk iets uh, neer te zetten. De opening van het museum is op 22 augustus. Okay. En dan hebben we de tentoonstelling 75 jaar autosport in Zandvoort geweldig initiatief. Rob, bedankt dat je even de moeite hebt willen nemen om naar de studio te komen. Ja, ik weet dat je, dat je uh, onder tijdsdruk staat. Nee, dat begrijpt niet. Ja. Hartstikke bedankt en ik hoop dat, uh, dat mensen nog uh, de, de, de nodige mooie dingen weten te vinden op zolder. En, uh, ja, je weet maar nooit. Oké. Okay. Rob, bedankt. Dus. Er gaat een geweldig evenement aankomen. De Historic Grand Prix hier in Zandvoort. En geweldige muziek ook op de radio. Hier is Anders Nielsen. Die vermoord is als eerste een van de grote zomerrits van dit moment. De ziel van Anders Nielsen met die hele geweldige tekst. Zo'n eenvoudige tekst en dan zo groot is. Sansa tequila was dat. Gevolgd door de gouden oude van sister Swets. Ze hebben heel veel iets gesport, waaronder deze. Je hoorde Frankie. Zometeen na het nieuwste weer van 4 uur zijn Albertje en ik nog 1 uur lang met Samvoort op zaterdag. En hey, Wat een mooie dag, 33 graden op dit moment. Ik heb niet gehoord, het is al half 1. Ik stap te snel uit bed met mijn verkeerde been. Ik eet verbrande toast, ik heb niet opgelet. Ik drink de slechtste bak koffie die ik ooit heb gezet. Ik heb haast en ik zoek mijn fiets. Maar ik vind alleen mijn slot en verder niets. Mijn baas belt. Laat maar gaan. Misschien tijd voor een nieuwe baan. Een hele mooie dag. Een hele mooie dag. Oh, oh, oh, oh, oh. Een hele mooie dag. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Ik sta al een tijdje op centraal station te wachten op een trein you yeah.